Vorige keer kregen we ook het woord scheerwerk op. Scheerwerk, bedoeld zal wel zijn het bal, balkwerk, dus het stel samengevoegde binten van een kap. Nu, het scheerwerk is nog niet in ons repertorium opgenomen, wel kennen wij vermoedelijk een synoniem daarvan, zijnde het Assense gebond. Gebond en dat is nu een vorming die wij niet in het WNT aantreffen en ook niet in lexwoordenboeken. Natuurlijk is dit het gebind dat een, een soort van afleiding is met het voorvoegsel ge. En dan bind dat dus balk of band of bundel betekent in de zin van balkwerk. Uh, schergebond, zeggen ze inassen ze ook. Nu, waar de, die vocaal o vandaan mag komen, is een uh, raadsel waar wij soms eens voor geplaatst worden. Vermoedelijk is scheerwerk een synoniem voor schergebond, het gebind. En men gaf ons ook het woordje koetsenbal op. En dat koetsenbal, dat is het bekend uit de taalkring van de kinderen. En dat is een kaatsenbal. Nu, het ka de kaatsenbal is niet zozeer de bal met, uh, dus waarin gekaatst werd, maar wel een benaming van een bal waar de kinderen mee speelden, die zij dus tegen de muur wierpen en opvingen, die ze elkander ook toespeelden, en die dan teruggeworpen weer meteen moest worden opgevangen. Uh, dus onze assenkoetsenbal is eigenlijk niets anders dan die kaatsenbal En we vinden uh, die vorming kaatsenbal ook in het WNT terug. Trouwens Isidore Terling en de kok, de bekende auteurs van de Kinderspelen, geven in een derde deel ook het woordje kaatsenbal op. En naast het woordje kaatsen, waar wij dan in assen toch weer een andere vorm uh, van of voor kennen, namelijk het koetsel. En dat koetsel zal uh, vermoedelijk taalkundig gezien niks anders zijn, dan een wat men noemt een frequentatieve vorm van kaatsen. Dus dat kotsen is dan ko koetselen geworden. Wij vinden dat ook in het, met het Nederlands al terug, dat kaatsen, het Franse chassé. Dus met de bal spelen, met de vangbal spelen, zegt de WNT, Maar eigenaardig is dan weer die fameuze klank, dat koetsel dat zich uit kaatselen zou, die A heeft ontwikkeld, men zou een Ooi verwachten, kotchen, wat we trouwens ook kennen van de kaatsen. Maar bij ons is dat dan koetselen geworden. Dus alweer een probleem. Van uh, Frans kregen wij op het uh, werkwoord uitwazen, dat dus krokengems zou zijn, in de zin van draineren. Nu, het werkwoord uitwazen vinden we nergens terug, maar we zijn dan terug gaan kijken naar het grondwoord dat uiteindelijk ook waas moet zijn. En we vinden in het midden nederlands de vorm waze. dat duidelijk een variant is van dat waas, en uh, dat moet in het midden-Nederlands, dus zeer oud al hebben betekend slijk, modder, vochtig land, daar komen we dan, dus met water door snedenland, in het midden-Nederlands al, ook in de betekenis van beemd. En uh, verwijsverdam, de makers van het woordenboek schrijven daarbij dat het woordje wazen nog in Vlaanderen bekend is. En ze geven daar dan als vorm bij het werkwoord wazen, en dat vertalen ze als baggeren. Dus ons uitwazen is eigenlijk uh, terecht, zal ik maar zeggen. Het is zoveel als wazen, maar dan met het uh, uh, voorzetsel uit erbij uh, verbonden. Dus uitwazen dat eigenlijk draineren is en dat een zeer oud woord moet zijn. We zijn gelukkig dat we het hebben kunnen opvangen uh, in assen en dan dat we het hebben kunnen uh, lokaliseren in Krokkegem. En zoals u weet zijn we vorige zondag gestart met het opgeven van een aantal kernwoorden, waaromheen wij dan betekenissen vroegen en uitdrukkingen en zegswijzen en ook vormingen als dat zijn samenstellingen en afleidingen. Natuurlijk interesseert ons alleen het dialectische woord. We gaven drie woorden op, een kro, dus een kraai, een uig, een haag en een krop. Een en wat is er in verband met die kraai, met die eruit gekomen? Wij kennen allemaal de kraai als een vogel gelijkend op de raaf, maar dan wat kleiner. En die kraai die geldt als roofzuchtig en ook als een onheilsbode. Vandaar dat bij ons gezegd wordt een zwette kroo. een eigenaardige vorming, want eigenlijk is een kraai altijd zwart. Men noemt dat in taalkunde een prionasme. Dus die zwette kroo is bij ons gebruikt in toepassing op een vrouw met zwart haar. Maria is zo'n voorbeeld daarvan. Of ook wel eens bij uitdrukking dan een vrouw die nogal vuil is. Wij hebben ook genoteerd, daar, daar zit een kro op het dak, daar zit een kraai op het dak, en dat wordt dan gezegd van een huis waar het ongeluk zou toeslaan, dus hier wordt dan die kro gebezigd als uh, onheilsbode. Verder hebben wij kro in een aantal spreekwoorden en zegswijzen. bijvoorbeeld een vliegende kro en meer als een zittende kro, dus een vliegende kraai is meer als een zittende kraai, en dan een kroon, dat zit ei niks. Een kraai die zit, heeft niets. Wat dus uh, qua betekenis aansluit bij het voorgaande. En dan zeer bekend, een leugen komt uit, al was dat de kroon moest uitbrengen. Dus een leugen komt uit, al was het dat de kraaien moesten uitbrengen. We hebben het voor een paar uh, weken ook gehad over de duiven van de pastoor. De duiven van de pastoor, en daarmee werden dan ontmeer ook in Bekkerzeel de kraaien uh, benoemd. Al samenstellingen uh, rond dat vond uh, en van het woord kraai, hebben we een krooijzer, een kraaiijzer, eigenlijk een ijzer om kraaien mee te vangen. Wij hadden ook kroosnot al eerder genoteerd, dat is kraaisnot, een soort van hars of gom, dat dus uit bomen loopt. En dan hadden we uit de boogschitting de fameuze krooschitting, de kraaischitting zijnde, de laatste schitting van het seizoen. Dan met het woord uig, haag huigen, meervoud en verkleinwoord ochsken, hebben als uitdrukkingen achterdaag naar het school gaan, dus pijbelen. Uh, wij hebben ook zonneken op daag, veneer, een andere vlaag. Als dus de vlagen afwisselen met zonnig weer, wordt hier dus zonneke op de haag van her, dus opnieuw een andere vlaag gezegd. Of ge komt precies uit daag gekropen, dus ge komt precies uit de haag gekropen zijn, de, ge, ge ziet er zwart uit. Of Zo'n madame krabben ons kieker naar zo'n madame krabben ons kiekers uit de haag, dus gezegd van wie zich als een dame voordoet, maar die eigenlijk van een lage komaf is. Ook wel hebben wij genoteerd, zekken schurden ze bij ons uit de haag, zulke dus schudden ze bij ons uit de haag, ook weer gezegd van iets wat minder waardig is, of van lage komaf. En als samenstellingen hebben wij genoteerd een duurnaag, een doornhaag, en daarin hadden we dan weer die mooie uitdrukking, dan is zeker in een duurnaag gemokt, die is zeker in een doornhaag gemaakt dus van iemand die moeilijk van karakter is. En dan een aagscheid kennen we natuurlijk allemaal een haarschaar. En dan het laatste woordje krop, waar ook uh, nogal wat uh, belangstelling uh, over geweest is. Meervoud kroppen en het wordt kroppeken wordt dus gezegd van een gezwel aan de hals van mensen en dier. Eigenlijk een verwijtgedeelte van de slokdarm. We hebben daar van al bij de uitdrukking gehoord uit de duivenwereld, uh, zal ik maar zeggen. Zijn een krop openvliegen, zijn een krop toenol, dus een krop toenaaien een van die gebruiken als zo'n gezwel werd opengevlogen bij ongeval. Wij kennen de uitdrukking krop trekken, een krop trekken in de zin van een hoge borst opzetten. Uh, wij kennen ook krop uh, in zijn keel krijgen, dus een krop in zijn keel of in haar keel krijgen, dus op het punt staan om te gaan huilen, dus eigenlijk ontroerd zijn, aangedaan zijn. En wij kennen ook krop of de krop liever als uh, synoniem voor kroep. Dat is dan een ziekte, een soort van ontsteking van het strottenhoofd uh, en de luchtpijpslijnvliezen door een bas. Men noemt dat de laryngitis diphtherica, dus dat is een term uit de geneeskunde. Als afleiding hadden we een kropaat. een kroppert, zijnde de duif die een krop heeft, die dus de krop opblaast bij wijze van spreken. Tot daar het overzicht in verband met de drie opgegeven kernwoorden van vorige zondag, de uig en de kro en de krop.